Een Waterbal, met het NOS-journaal. Een Britse olietanker is in de straat van Hormuz bij de Persische Golf in beslag genomen door Iran. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat het schip Stena Impero zich niet aan de internationale regels heeft gehouden. Aan boord zijn 23 bemanningsleden. De rederij heeft geen contact meer met het schip. Het is het zoveelste incident in de regio. Eerder legden de Britten een schip met Iraanse olie aan de ketting. En vorige week zouden de Iraniërs al te vergeefs hebben geprobeerd om een Britse olietanker te enteren. Nederlandse castingbureaus richten een vakvereniging op om acteurs beter te beschermen tegen machtsmisbruik en uitbuiting. Aanleiding zijn de incidenten met voormalig eigenaar Job Goschalk van Chemna Casting. Die werd door meerdere acteurs beschuldigd van seksueel misbruik. Of het Openbaar Ministerie hem gaat vervolgen is nog onduidelijk. De Belgische renner Wout van Aert moet nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven na zijn harde val in de tijdrit van de Tour de France vanmiddag. De renner van Jumbo-Visma liep een diepe wond op waarbij ook zijn spieren zijn geraakt. Van Aert reed bijna 50 km per uur toen hij bleef hangen in een spandoek aan een dranghek. De individuele tijdrit werd gewonnen door gele truidrager Julian Alaphilippe. De Nederlander Steven Kruiswijk eindigde als vierde en staat in het algemeen klassement nu op de derde plaats. De politie in Heerenveen is vanmiddag uitgerukt... nadat een magneetvisser had gemeld dat hij een mensenhand had gevonden. De opgetrommelde agenten wisten het verdachte voorwerp uit het water te vissen. Het bleek om vals alarm te gaan. Het was geen hand, maar een kippenpoot, twitterde de wijkagent. Het weer nog, de bewolking neemt toe vanavond. In het westen kan wat regen vallen. Morgen flinke buien, met ook kans op onweer, hagel en windstoten. Vooral in het oosten is er ook kans op wat zon. Het wordt morgen ongeveer 25 graden.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 Oh, welkom Dennis. Hallo. Hé, oh, dat, dat was een lekkere plaats zeggen. Daar zijn we weer. Zie je het in de huis? Ja, we laten het altijd even open of we er zijn. Maar speciaal voor Rob, we zijn er gewoon vanavond. Hey Rob. Lekker bezig, jongens. Oké. Okay. Hé, hey. ja, we hebben vanavond uh, gewoon een groot feest hier zo uh, in de studio. Zoals elke week natuurlijk. ja, ja. Maar ja, ja, dit weekend natuurlijk in het dorp ook feest in het dorp. Ja. Dancing in the streets. Nou ja, we doen gewoon vanavond dancing in de studio. Twee uur lang zie je het keihard door je speakers. Maakt niet uit waar je ons uh, wil beluisteren. Dat kan in de auto, dat kan eh, misschien op je werk. Misschien even een paar uh, oordopjes in. Ben je stiekem aan het luisteren? Of misschien, ja, weet ik veel, ben je hier uh, op vakantie? Dat kan ook allemaal gezellig. Kan alle kant op. En voor die luisteraars, welkom. Want ik zag de nodige witte kentekens weer, ja, ja, ja, ja. ja, ze zijn en, in uh, ruime uh, getalen. De 30 kilometer rijders. Ja, met, met de camper rustig over de boulevard. Uh, even naar de zee Even kijken. planeren. Nou ja, ik zwaar gewoon te dan, hè. Ja, ja. Hard over de parkeerplaats. Haha. <laughs> Hé, hey, twee uur zie uh, je En wat gaan we vanavond allemaal doen? Nou, we hebben weer helemaal ramvol. Want er is vanavond een groot feest afgetrapt. Ja. En wat voor feest? Ja, niet zomaar de minste, het feest van het jaar. Is dat, is dat het feest van het jaar? Ik vind van wel. Nou ja, daar gaan we straks nog vast en zeker nog wel eventjes wat over, uh, meer over vertellen. Pappelen. Ja, dat, dat, die kaarten die zijn niet normaal duur hè, ja, als je nog ja, kaarten ja. kunt krijgen. Ik denk dat je ze amper nog kan krijgen. Nou dat is ja. echt in no time uitgekocht. Natuurlijk, ja, morgen, Dancing in the Street. We gaan eventjes kijken wat er allemaal in de line-up staat. Want dat is ook uh, natuurlijk een lekker uh, dichtbij huisfeestje. Ik heb een feestje in Bloemendaal gezien waar een uh, extra gast op uh, is toegevoegd. Oh? Ja, nou, daar straks meer over natuurlijk. En ja, natuurlijk de charts. Wat is er heet deze week? Nou ja, als je gewoon ziet luistert, dan weet je het al. Dan, dan uh, komt hij uh, waarschijnlijk wel een uh, keertje voorbij in, uh, in de charts uiteindelijk. En natuurlijk, jij ja, een uur lang in de mix. The one and only DJ Dion Sydney. Wordt het een harde set of een zachte set? Weet ik nog niet. Dus dat ligt een, een beetje aan je bui. Een beetje van allebei. Nou, oké. Okay. Nou ja, ik weet het nog niet wat ik vanavond ga doen. Ik heb zoveel lekkere platen meegenomen. Ik ja, dat eh, weet je het ja. af en toe niet meer, hè? Nee, ik, ik ga gewoon... Ik pak hem er gewoon in. Ik ga wel een beetje vanavond van trommels. Oh, jeetje. Ja. En als je zegt trommels... Nou ja, dat is altijd goed... Simon, Vava en Even back met de Latin Anthem. Dat zit het wel goed, hè? Hou gewoon lekker over jou. 106.9, 104.5. Natuurlijk ook via onze DAB Plus Radio. We zijn ook via het internet. www.cfmzandvoort.nl En natuurlijk digitaal. Ja, je moet wel goed zeggen. cfm-live.nl Daar ja, ben je weer met ons zoveel uh, URL's. Hebben, dat, uh... die, hebben die oude link, doe dit niet meer. Dan uh, maak je ze lekker met een uh, dode mus. Google het dan gewoon. Jongen. Of is je Google-stuk? Jongen. Ik ga gewoon nou eventjes een Latin aanzetten. Ja, doe dat nou. Ik zit nog te wachten, joh. Speciaal voor onze zuurpruim, Maupie. <laughs> Lekker even dansen. Wat moet je nou weer lachen? Ja, sorry hoor. Sommige mensen zijn zo zuur, die hebben af en toe eventjes uh, ik, gewoon even een oppeppertje nodig. Ah, ik zag wat grappig. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat dacht ik ook. Simon Papa, de Latin anthem. Dit is zie je twee uur lang. The one and only. Word je toch vrolijk van, van deze beats? Simon, Papa en Ivan Beck met de Latin Anthem. En Dennis, hebben wij al de zomerrit van 2019. Want het is nog vrij stil eigenlijk in de kanalen. Ja, maar ik heb uh, toevallig een promo binnen. Heb jij toevallig een promo binnen? Heel ja. toevallig uh, heb jij hier eentje binnen. Heel toevallig. Heel toevallig. En van wie is dat dan? Mike Williams en Destig? Oh, waar kennen we die van, uh, Mike Williams? Uh, volgens mij van het label Spinnen. Uh, heeft ja, hij uh, uh, al wat en, releases. Uh, ja, en bij uh, Chesto, hè? De Right Song met uh, Chesto. Kijk, de, die is lekker bezig. Eén gewoon uh, van de Hollandse Bodem. Ja, ja. Eén, heb, wat, wat, wat uh, heb heeft hij nu zelf, gemaakt? Hij heeft zelfs in de Tian gedraaid vier jaar geleden. Zover ga ik niet terug, hoor. Nee. Dat, uh, we kunnen onze celletjes niet aan. Dus uh, Mike Williams, Hollandse Bodem en die. Die heeft toch wel een hele leuke plaat gedaan samen met Destick. Ja. En waar kennen we die van? Uh, nog niet met... zo. Nou, uh, ook verspinnen. Ook, ook ja, natuurlijk. Uh, die hebben een uh, collaboratie uh, samen gedaan. En een welbekende trek, hè? Ja. De track Kylie. Kennen we die nog? Nou, het is een paar jaartjes uh, geleden, maar ik denk dat hij nog bij mede geen uh, goed voorbij komt. Nee, ik denk zo, maar een jaartje of 14. 14 jaar alweer, Kylie? Ik denk het wel, ja. Hoor. Nee. Echt? Ja, zeker. Nou, we gaan het eventjes googelen. Ondertussen doen wij gewoon even lekker de nieuwe trekker in. Ik, ik vind hem helemaal lekker hoor, de, die nieuwe. Ik denk dat hij nog wel vaker uh, voorbij gaat uh, komen hier bij Tier Nu hier, Mike Williams en Dashtake met Kylie. Binnenkort komt hij pas uit, uh, ja, of Spinning Records. Volgende ja. week? Volgende week. Nou, wij we hebben hem al. Hadden we vorige week niet kunnen draaien dan? Of hadden we te veel platen? Ja, te veel platen. Oké, okay, nou, de nu hier. Mike Williams. Kylie. Kylie, give me just a chance. Let's go. And dance, We can get into the groove, I can watch you move Later you can sing to me like a shining star But I'd rather, do you want a backseat of my car? But I'd rather, do you want a backseat of my car? My time, My time. Bfm, zon, zee, Zandvoort en Zomerhit. Buonasera, signorina. Buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre in cielo sembra dire buonasera. La vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove pare che la montagna scende in mare, quante cose abbiamo detto sospirando, in quell'angolo più bello del mondo, quante volte ho sussurrato a monetarno. Buonasera, signorita, che snake Buonasera, signorita, che Snake Night. Buonasera, signorita, che Snake Night. Buonasera, is leeg at night? Is leeg at night? Hoi, als er een, seniorit, is leeg at night? Hey, even lekker internationaal, Dennis. Hey, uh, uit Italië. David uh, Pena, Mirko Boni en Dr. Mawe met Buena sera, Signorina. Ik vind hem uh, gezellig, uh, deze plaat. Helemaal hard, jongen. Ja, daarom uh, dus, en, ja, dit is toch wel een zomerritje. Maar daarvoor ook Mike Williams in Dastic met Kylie. En weet we al uh, uit welk jaar? 14 jaar geleden, zeg jij? Oh, ja, ik ga even kijken. Ja, ja, ja, ja, ik ga nu snel kijken. Ik ben nou echt heel nieuwsgierig, hoor, van uh, uit welk jaar te, maar, uh, Ja, Maar dan krijg ik, word ik weer doodgegooid met uh, Kylie Jenner. Ja, nou ja, Kylie Cosmix. Ook van Kylie Jenner. Uh, <laughs> accent, accent. Accent, ja. Ja, dat was het. Accent. Dat is een tijdje geleden, hoor. Ja, echt. Uh, maar ik vind, ik vind deze... 2006. 2006, nou, nou zie je. zit er niet ver naast. Een paar jaartjes maar, maar... Uh, een maar, jaartje? ja. ja. Ik, ik vind hem lekker, uh, ja. deze nieuwe versie. Uh, Leuke update. Dat wou ik net zeggen. Hé, hey, uh, hebben we nog nieuws? Ja, uh, we zijn natuurlijk uh, helemaal in uh, Tomorrowland, hè? Ja, want, uh, want het is niet alleen dit weekend, hè? Het is uh, toch ook volgend weekend? Ja, Twee klopt. weekenden yep, lang, vrijdag, week, week, uh, week, zaterdag, zondag. Ja, weekend one en weekend two. En is er nog heel veel verschil tussen weekend one en weekend two? Nee, alleen de line-up. De, de, de line-up is... Ze gooien de als of nog een beetje door elkaar uh, voor volgende week. Uh... Ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, niemand minder dan DJ Dennis Ruijer, Ivo van Breukelen en Daniel Lippens. Die gaan ook naar Tomorrowland. Nou, dat zou je zeggen leuk. Ja. Want ja, naast wereldberoemde DJ's zoals Marty Gerricks, de Chainsmokers en Armin van Buren. Ik hoop niet dat Armin van Buren dan Marco Borsato meeneemt. Wat een rukplaat. <lacht> ja. jongen, jonge, jonge, dat hij zijn naam gaan laten lenen, maar... Ja, ook Vuitracht-DJ's Dennis Ruijer, Ivo van Breukelen en Daniel Lippens en Baan van Delen. die gaan ook gezellig daarheen. Ik, ik denk dat ze een tentje op de camping hebben daar zo. Ja? Of, of dat ze gewoon een beetje gaan uitzenden. Maar ja, als ik zie dat er naam als uh, artiesten... Bibi Raksha, Martin Garrett, Sunry, James en Ryan Marciano, Chesto, Armin van Buren... ze brengen een bezoek aan de Vuitracht-studio en de beste DJ-sets worden live uitgezonden. En ook gaan de Vuitracht-DJ's zelf het festivalterrein op voor een speciale report... Het begint wel een beetje te commercieel te worden, of heb ja, ik... Uh... er waren al mensen die waren aan het klagen dat, uh, dat ze de, het, het, het podium al te vroeg hebben bekendgemaakt. Dat ze niet gewacht hebben tot de mensen daadwerkelijk daar waren. Maar ja, daar heb ik zoiets van zeik uh, niet. Nou ja, ik zou gewoon uh, geen line-up bekendmaken. En gewoon uh, zorgen dat je, dat je een hele vette mainstage hebt. En dat het gewoon een verrassing is wie er op het podium komt. Ja, ik, denk ja. dat, ik denk dat je dan uh, gewoon uh, mensen meer triggert van... ...hé, hey, het komt spannend. Uh. Dus, maar ja, mocht je het mee willen zien op TV 538... ...dat is kanaal 538, gewoon bij Ziggo ook... ...kan er live worden meegekeken in de studio tijdens de uitzendingen... ...en zijn DJ sets en exclusieve interviews te zien. Daarnaast praten de DJ's de kijker tussen 6 en 12 uur... ...ieder heel uur bij in speciale Tomorrowland Updates... Dat je een hoop geld, want ja, wat kosten die kaarten zo ongeveer? Denk? Uh, voor één dag is het vanaf 93 euro. Dat bedoel ik. En, en... Uh, voor een weekend tussen de 221 en 272. Ik heb al kaarten gezien voor 700 euro. Ja, zo ver wil ik niet gaan. Nee, dat, dat wou ik niet zeggen. Dat kun je maar mee, dat... het, het lijkt me wel leuk om er een weekendje heen te gaan. Want die campings, dat schijnt uh, één groot feest te zijn, joh. Ja, je doet geen ogen meer dicht, denk ik. Dat, nee, uh, ik, denk, ik denk dat je gewoon een week moet opladen als je terug bent. Ja, van tevoren en uh, dan weer achteraf. Jeutje, Mina. Maar ja, en, staat en, dus wie een... weet, en wie weet in welk ten, tentje belandt. En als het slecht weer is. Oh, Want, wat, wat zal je Ik behalen? weet niet of jij naar nou het weer hebt gekeken. Ja, het ziet er niet best uit Het vandaag. ziet er uh, voor morgen in België toch echt niet lekker uit ook, hoor. Nee. Er zijn alweer uh, waarschuwingen geweest, dus ja. ja wie weet zal het wel gewoon aangepast worden, want vorig jaar was het ook al uh, zo, hè? Ja, of, of misschien gaan ze hele grote parasols neerzetten, ik weet nou ja, het. Nou ja, als het gaat om weer is het uh, niet echt veilig natuurlijk, nee. hè? Nee, maar dan, we gaan dan is doen. het ook niet veilig om buiten te staan. Dat wou ik net zeggen, maar ja... Wat denk je van de apparatuur in de, de podium en de elektronica, wat er allemaal... Nou, over uh, elektronica oh. gesproken. Vorig jaar, toen ging het eventjes bij de set van Fatboy Slim gigantisch mis. Ja, er brak iets af of zo. Er viel wat naar beneden. Oh. Nou, tijdens de set uh, viel het gewoon helemaal stil. Oh. Uh, hij, uh, hij ging maar uh, gewoon... Uh, dat, dat vond ik wel heel grappig aan hem. Hij, uh, hij ging gewoon van... Hey ho, hij uh, ging gewoon gezellig meedoen. Ja, wat dus, moet je anders? Ja, inderdaad. Wat moet je anders op zo'n moment als het uh, allemaal weigert? Ja. Dus, maar ja, wil je het zelf meekijken? Mee ik denk dat je gewoon even naar Tomorrowland uh, live uh, de livestream, livestream uh, kunt meekijken. Ja. Als het goed is, is Don Diablo nu uh, aan het draaien. En over een uurtje, Chesto. Jij bent goed op de hoogte, zeg. Juist, ja, ja, ja. Okay, Mina. Ik hou het bij. Straks nog meer nieuwtjes natuurlijk. Maar eerst hier uh, nieuwe muziek. Is het ook weer een uh, zomerritje Dennis? Of, uh, ik vind het wel. Ik vind het een lekker uh, strandplaatje vind ik dit. En van wie is de plaat dan? Uh, van uh, Jess Glyn en Jacks Jones. Jess Glynn. Oh, ja. nou, dat is lekker. One Touch uh, is de plaat. En tot Edward. Dat is de man die hem onder andere heeft genomen. Je hoort hem hier nu, wij zien het. Zometeen meer nieuwtjes. En de charts. En natuurlijk dat tweede uur. Want dat plakken we er gewoon achteraan. Een uur lang. The one and only DJ Dion Sydney Live hier in de studio. Het is niet op straat, nee. Gewoon hier in de studio. Ja, daar kunnen we straks ook nog eventjes. Dancing in the streets. Ja, daar moeten we ook eventjes over Wat gaan, een he. leuke line-up, hè. Oh. Om je vingers bij af te likken. Zand wordt leef, zand wordt bruis. En dit is het. Zie Cfm. FM. Zie FM's aanval. 106.9. FM. FM. Door. Dit is ook alweer zo'n welbekend stempeltje, Orson Welles en Nima. En ervoor Jazzclane en Jack Joes natuurlijk, met One Touch in the Tot. Het wordt remix, en jij zegt Dennis, dat is zo'n vette remix, hè. Hij maakt zoveel uh, leuks, en ja, wat er in dat nummer zat, dat hoor je terug in zijn oude tracks. En ja, we hadden het net al over Armin van Buren, want uh, die gaat ook naar Tomorrowland natuurlijk. Hij gaat binnenkort zijn langste mainstage set ooit draaien. Namelijk op een Festival. Oeh. Ja, tijdens de komende editie van het Roemeense Untold Festival. Ja, je vindt hem ook overal. Zal DJ Armin van Buren zijn langste mainstage set ooit draaien? De Leidenaar heeft van het festival zijn eigen dag op de mainstage toegewezen gekregen. Een soort van Armin Only, uh, wordt het dan uh, zou Ja, ja zeggen. Ja? ja, Van Buren was de afgelopen jaren meermaals geboekt voor het Romeinse festival... ...dat vorig jaar meer dan 350.000 bezoekers wist te trekken. Dit jaar viert Untold zijn vijfjarige jubileum... ...en heeft de organisatie de DJ gevraagd om zijn langzaam set ooit te draaien. Ja, Armin uh, Van Buren zegt zelf... ...ik heb alleen maar prachtige herinneringen aan Untold festival. Bulgarije, je was geweldig. Dus toen ik deze kans kreeg, hoefde ik er geen seconde over na te denken... Ja, Van Buren krijgt een dag lang de beschikking over de main stage. Waarvoor de volledige festivalproductie van Van Buren wordt overgebracht vanuit Nederland. Jezus. Dus ja. ze kunnen het dus beter gewoon arm in arm and only een tolk noemen of zo. Ja, dat zou het echt zeggen. And told. Tijdens de live worden er onder andere gastoptreders verzorgd door Josh, Kumbi, Sam Martin en Jordan Shaw. En met die laatste naam van Buren Something Real het officiële Untold Festival Anthem voor dit jaar. Ook Avian Grace werkt aan deze track mee. En van buren, het was een eer om samen met Avian Grace en Jordan Shaw de officiële Anthem voor deze nieuwe editie van het festival te maken. En ja, ik kan niet wachten om de plaat te draaien tijdens mijn langste deze set ooit. Ja, je moet op een gegeven moment toch wel wat draaien. Ja, Untold 2019 vindt plaats van 1 tot en met 4 augustus in de Clush Arena in Clush Nabokka. Ja, naast het optreden van Armin van Buren... treden ook Robbie Williams, David Ketta, Martin Garrix, Solomon... Televas en Black Coffee op tijdens het Vierdaagse Festival. Nou. Er dus zullen waarschijnlijk nog wel kaarten verkrijgbaar zijn... als er 350.000 kaarten totaal beschikbaar zijn. Dan mag dat toch wel een aardig festival zijn. En ja, als we ondertussen kijken wat een kaartje kost... wat kost een kaartje, Dennis? Nou, een gewone normale general access kaart. Gewoon een dagkaart. Ja. De, vanaf 73 euro, inclusief taxes. Oké, okay, nou ja. Dat valt dan nog wel mee VIP mee. 170. En dan heb je ook nog een vierdaagse pas. Maar dan is moet die een aanbieding? Nee, dan moet je, moet je in een wachtlijst. Oh, hij is helemaal uitgekocht al. Ja. Jeetje, mina. Maar ja, uh, als ja. je hem normaal had gekocht... Dan was je 339 euro kwijt. Ja, die kan je nog krijgen. Dat is de VIP, de vierdaagse vip -pak. Nou Dan haal je die toch gewoon. Ja. Dan heb je vier dagen gewoon... Uh... Lekker op vakantie. Dat wou ik dus zeggen. Feestelijke vakantie. Tot zover dit nieuwtje. Maar we hebben eigenlijk nog wel meer nieuws. Uh... Want de volgende plaat die is nog niet uit. Hij gaat waarschijnlijk uh... als... No ID uh, cir circuleren, uh, toch Dennis? Ja, momenteel wel, ja. Momenteel wel. Het is de nieuwe plaat van Niles, uh, featuring uh, MC Knowledge. Welbekend uh, MC uh, van onder andere Latin Village. Ja, en uh, Club Smokey. Club Smokey. Die, uh, die hebben een uh, plaat, Fight uh, Toma. Een beetje Portuga Portugese sound, uh, moet je dat Bra zeggen. Ja, Bra Brazilian. Ja, Brazilian. Uh, Eepel dat. E ja, het ligt naast elkaar, wou je zeggen. Maar ze hebben een welbekende remixer gevraagd. Oh ja? Ja, de uh, One and Only DJ Dion Sydney, welbekend van Club Smoky, maar vooral van See It Sessions. Ja. En al was natuurlijk de eer voor de eerste keer on air. Dus ja. niet BBC, gewoon geen slam in, geen 538. nee, gewoon hier zo See lekker. It. See it, die gewoon de nieuwe Niles Futuring MC Knowledge en Oma in de DJ Dion Sydney remix heeft. Ik zou zeggen, gooi erin. Official. Een echte radioprimeur, oh! Lekker hoor, zet je radio gerust wat harder, er mag dat worden. En vind je hem lekker, stuur gewoon even berichten naar de studio, dat kan hier ook allemaal. Dit is Niles, Thomas, DJ Dion Sydney remix. exclusief hier. Op jouw Steve M. Transport zie je het in-house, Dancing in the Studio, Dancing in the Streets. Ai vem, vem, vem, e toma, vem, vem, vem, vem e toma, vem, vem, vem, e toma, toma, toma, toma, tom toma, toma, toma. You see this? It's kinda cool because it just goes like down, just sexy like Vito e ah, e Chega no body vessel, you rock your sem vergonha, chega no grau, You see this it's kind of cool because it just goes like down. Just sexy like they ain't they ain't Base, base, base, balança, aballansa a calcinha, cojo rock e putaria. Vem toma, toma, toma. Vem toma. De nieuwe uh, naast featuring MC Nolens met Faitoma in de DJ Dion Sydney remix. Dennis, mag ik even een compliment geven? Wat is ie lekker? Dankjewel. Dat, uh, ja, ik hoorde hem al uh, natuurlijk uh, in de eventjes voorbij komen. Ja, maar als je hem hebt... toch eventjes op een paar goede speakers hoort. dan denk je van, oh, als dit op Letting Village uh, wordt gedraaid. of een ander gewoon gaaf festivalletje. Misschien deze in de Street. The street, the street. So. Ja, ik wil maar niet. wat. Het kan zo voorbij komen. Want ja, morgen, Dancing in the Street. The one and only DJ Ramonski, Wel bekend ook van, ja, zie het, Hij heeft hier ook wel een plaatje gedraaid. Zeker. Die uh, gaat morgen uh, gewoon vinyl draaien. Ja, gewoon hij gaat helemaal oldschool. Nou, ik hoop dat het dan wel knapper weer wordt, maar... Ja, ja, op een gegeven moment kan uh, al de regen die kan toch wel een keertje voorbij zijn uh, morgen. Nou, het schijnt uh, in de avond op te klaren. Het schijnt dat die regen in Nederland alleen s ochtends is. Dus ik laten we het hopen. Ja. Want uh, we gunnen natuurlijk, anders drijven ze plaatjes weg. Ja. Maar wat is er nog meer morgenavond uh, te zien in het dorp? Want ja, er zijn meerdere uh, ja. plekken waar artiesten optreden. Want volgens mij zag ik ook uh, namen voorbij komen als Brian Chundro en Santos. Ja, klopt. Die gaan uh, het afsluiten. En waar, ga ik, waar kun je die vinden? Bij, uh, bij Café Neuf. Bij, de bij Café Neuf, Neuf daar zo? Oh, ja. oké. Okay. Nou, ja, dus... Waar de Hummer staat, volgens mij. Ik, ik weet niet of een Hummer mee, komt. Maar als je gewoon even morgenavond het lekkere dorp gaat, Gewoon gezellig. Deze keer in streets. de streets. Ja, alle cafés die doen eigenlijk uh, wat eraan mee. Hè? Zo. Gewoon ja, gezellig in de dus. halte straat. Eén groot feest. Laten we hopen dat het weer een beetje meespeelt. Nog nieuwtjes. Laten we gaan gewoon eventjes lekker over de charts, uh, want wat hebben we vanavond in de charts staan? Nou, laten we eens eventjes kijken. We, we pakken een houseplaatje uh, erbij. Take Me Away van Johnson Sensala. Of 4.32. Het wel een beetje diep houden, Dennis. Het doet mij een beetje aan. Uh, het soundje doet me een beetje denken aan. KUTSPIEL. Uh, feel, feel nothing. Oh ja, ja, ja. Ja, De oude pad. Of oh. The House of God. Weet ja. Je, uh, zoiets. Ja. House of God vibe. Right. Ja, maar. Nee, voor de house uh, had ik het toch wat anders verwacht. Maar op nummer 9 vinden we daar Ruben Mandolini met poetin. Op Downtown Underground. Oeh, nummer 8 vind ik wel heel vet. Die komt ook waarschijnlijk straks in mijn set lang. Je moet nog niet te veel verklappen. Hè? Ik heb ook geen naam gezet. <middelen> Oude sample hoor, dit weer. Wel ja, een lekkere sample. Lekker vokaltje. Mooie zomerplaatjes. Als je dit hoort, dan heb je gewoon zin op te feesten. Maar jij verklapt eigenlijk net al een plaat die in jaar net voorbij gaat komen. Althans, waarschijnlijk. Dat is de nieuwe plaat van Loos, Stefan, Hadiras en Slarta. Met Space in Je vindt hem op plaats nummer 8. Yo! Of Simba blijft. Ik weet het 10 keer, Moorbaas. Ik weet het op 10 keer, ik vind hem altijd leuk hoor, Lowstep hier, -na Natira. Ik, ik ben echt fan van Lowstep geworden de laatste tijd. Op nummer 7 vinden we Reza en Tom Chubb met The Anthem. Hé, hey, dat is je roze straatje. Is dat mijn nice straatje? Ja. Ja, ja, ja. Ik heb weer een hele brede muziek smaak hoor. Yeah. Maar deze zou zeker wel in een van mijn sets voorbij kunnen komen. Om nummer zes vinden we Kink met... Raw. Dit is meer mijn straatje. Running Back is het label waarop hij uitkomt. Lekker, lekker hoor zo'n pianootje. Ja daar hou ik van. Lekker zo'n uh, Yamaha pianootje erin. Hoppa. 7. Ik hou een beetje van die metalen pianos, weet je die hard inslaan. Ja, en dan zo, uh, gewoon uh, even zo'n korte stem of een mooie. Ja. Nou, dit is ook mooi zo'n swinger in. Ik vind hem wel leuk. Op nummer 5 in de music is the answer van Mike Phil. Ook een lekkere plaat. Ik ben altijd blij met deze versie. Dat er een hele orgel, orgel dat orgel, ja. Ja, dat, dat doet het voor mij. De nummer 4, How I Feel piercing Haley May, van Martin Ecken of Toolroom Records. Toolroom, ook gewoon altijd kwaliteit, hè? Ja, Mark Knight, hè? Op nummer 3 vinden we Cubico, Robotonic en Farrak in My Arms. Is het nou gewoon Farrak dan? Ja, ja een beetje een latertje. want die laatertje toch al een tijdje uit in my arm. Ja, maar remix, ik vind de deze Cubico remix wel erg lekker, hoor. Ja, het is goed, Echt goed. Gewoon lekker wat zevig. defective records in de house. Ja, ook een uh, van mijn favoriete leuken. Op nummer 2 vinden we daar Laurent Garnier en Cambrai met Feeling Good op Rekids. De saus van uh, Laurent Carnier hoor. Hij bevalt me heel goed. En de plaat die we vorige week ook wel draaiden in de show op nummer 1, ja. Welpredig. Als je luister, luister je naar ziet, dan hoor je ze vanzelf wel in de charts voorbij komen. David Pan en Pieter Hellers Big Love. In de David Pan uh, remix. Ik krijg hier altijd gewoon zo'n uh, warm gevoel van. Een warme deken. Ja, ik word, uh, ik word er altijd heel blij van. Alsof je naar Ibiza moet afreizen. Ja. Al voor deze. Ik, ik weet het niet. Ik, ik vind het gewoon lekker. Maar, dus, maar uh, het is omdat ik het origineel altijd heel geweldig vind. Maar we, ga, we hebben vorige week al gehoord. Uh, ja, zoals eigenlijk bij Zee het bijna altijd het geval is. We draaien we eigenlijk nooit twee keer achter elkaar. Dus gewoon, hartstikke glad. Gewoon uit. Doei, doei. Wat we hebben. Wat nieuws. Ja hoor. Paul uh, wat zeg ik? Paul Jockey. Potshow. Met haters in de Rootbox remix. Ik, ik kwam deze tegen. Ik vind hem zo geweldig. Je hoort tot het weer. Nieuwsverkeer van 10 uur. En daarna... The one and only DJ Dion Sydney. Een uur lang hier live in de mix. Got this club going up. Ja hoor. Deze club is going up. Here's Potshow. Got this club going up, up, up. Got this club going up Got this club going up.